De weersomstandigheden vandaag zijn beter op Ischia. Na twee dagen regen schijnt eindelijk de zon. Dat vergemakkelijkt de reddingsacties, maar ik begrijp dat de hulpverleners op Ischia niet heel veel vertrouwen hebben dat ze de vermiste mensen levend terug gaan vinden. Op het eiland kwam gisteren door hevige regenbuien een deel van een berg naar beneden. De Italiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het gebied. En een delegatie van de Nederlandse Voetbalbond gaat dinsdag tijdens de WK-wedstrijd tegen Qatar niet de One Love Band dragen, maar een speltje. Het gaat namelijk niet om wat je draagt, maar om wat je uitdraagt, vindt secretaris-generaal Gijs de Jong. We hebben hier de afgelopen jaren zeker op het gebied van arbeidsomstandigheden heel veel gesprekken gevoerd. Ik denk dat die impact gehad hebben en ik denk dat je ook kan zien, maar vraag het Amnesty, vraag het de ILO, vraag het FNV, dat dat meer doet dan alleen maar hard roepen voor het Nederlands publiek. Bijna heel Kiev heeft weer stroom, dat zegt het bestuur van de stad. De afgelopen tijd schoten de Russen de ene naar de andere raket af op elektriciteitscentrales... Op veel plaatsen waren de problemen vrij snel verholpen. En de afgelopen dagen zei president Zelensky nog dat Kiev niet opschoot met de reparaties. En dan nog leuk ruimtevaartnieuws. De maancapsule Orion heeft een record verbroken. Het ding zweeft nu ruim 400.000 kilometer van de aarde. En volgens de NASA is een ruimtevaartuig dat voor mensen bedoeld is... nog nooit zo ver van onze planeet geweest. Het gaat om een testvlucht zonder astronauten. Maar over een paar jaar stappen er ook echt mensen aan boord, zegt deze expert. 2024 four humans four NASA astronauts are op de climb on the top of that baby and strap in and here we go 8.8 miljoen pounds of thrust at liftoff Ja, over een paar jaar moet Orion voor het eerst in meer dan 50 jaar weer mensen op de maan zetten. En terug naar de aarde, het weer, bewolkt en regenachtig met zo'n 7 graden. De meeste regen valt in het noorden en in het westen. Morgen vooral bewolkt, maar dan ook periodes met regen en niet warmer dan 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijken, Kroop en is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort...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 Heel lekker begin van Zandvoort op zondag. Op deze speciale zondagmiddag, Albert-Jan. Goedemiddag, Albert-Jan. Ja, goedemiddag. Hallo, fijn dat je er bent. Ja, eeuw, en het is, het, er weer. het is jouw allerlaatste keer op de radio. Uh, ja, klopt. Jeetje, wat gaan we doen? Uh, ja, nou ja, we willen van alles doen. <laughs> ja, ja. Maar uh, uh, ja, de, een aantal, uh, uh, hoe noem je dat? Toegangsapparatuur uh, uh, uh, werkt dus niet... Dus jij mag alle plaatjes uitzoeken vanmiddag. Ja, nou ja, misschien hebben we een oplossing. Daar gaan we zo meteen uh, even aan werken nog. Oké. Okay. We gaan er een leuke uitzending van ja, maken. Het De gewoon... laatste drie uur in ieder geval, uh, die we voorlopig uh, samen doen. Ja. Zandvoort. Ik zeg maar even voorlopig, hè, maar ja, ik, je ja, het ja, ja, ik begrijp jou wel. Dus nee. uh, heel goed. Nou, Albert-Jan, we gaan er een feestje voor maken. Wij maken De eerste wel platen feestje, draaide ik uiteraard al uh, speciaal voor jou. een ja. van je favoriete platen van de Cornels. Klopt. Maar goed, het is uh, Zandvoort op uh, uh, za zondag. Hè? Ja. ja, ja. Dus uh, de vaste luisteraars en kijkers uh, weten natuurlijk uh, al wat, uh, wat er te wachten staat. Een uh, aantal uh, items zullen we helaas, uh, zoals het er nu uitziet, niet kunnen, uh, niet kunnen uh, uitzenden. Wegens technische tekortkomingen. Maar goed, in ieder geval half vier hebben we de evenementenagenda. En om half drie natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter. U hoort allemaal om half drie. Ook het dier van de week ontbreekt niet om half vijf. En die luistert naar. De, ja, als je, als je hem op het Nederlands uitspreekt, dan is het Sjak. Dat is ook een oude bekende, hè? Sjak. Ja, Sjak. Ja, die huis. komt weer naar Stanford <laughs> Dat klopt dus. Ja, ja. Jacques, deze Sjak is er al. <laughs> yes. Maar ik denk dat ze Jack bedoelen. Maar goed, het gedicht van de dag ontbreekt ook niet. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de verhuisperikelen uh, die, uh, die, ik, die wij momenteel hebben. Bre ik uh, breng een Ode aan het hunebed. Kijk, ja. En als je in Drenthe bent, dan, want we zijn voornemens om te gaan verhuizen naar, naar Drenthe. Uh, in, Drenthe in, Bo in Borger hebben ze het grootste hunebed van, uh, van Nederland. Maar de, de Drenten in, uh, in Borgen noemen dat gewoon een bult stenen. Kijk, er zijn mensen die reizen de honderden kilometers voor om dat, uh, dat uh, hunebed te zien. Dat grootste hunebit. Maar uh, in het lokaal wordt er gewoon gesproken over een bult stenen. Goed, gedicht van de dag ontbreekt ook niet om kwart voor vijf. En maar gaat het goed als je als uh, vos naar uh, Drenthe gaat uh, met al die wolven daar? Ja, nee, dat wordt nog wat. Ja. Ja, je, mag ook niet met, je mag ook niet met paintball uh, dingen erop schieten en uh, zo en dergelijke. Dus. Maar ik jaag ze wel weg hoor. Komt Heel, wel goed. Goed. Heel goed. Uh, wat ook niet ontbreekt is de uh, derde uur, uh, onze, uh, de dorpsdicht. Komt langs, ja, hè? Marco, gezellig. Marco komt uh, het laatste uur ook uh, aanschuiven. Ik ben toch benieuwd hoe het met zijn roman gaat... want dat schijnt nogal een uh, pil te worden... Hè, van een bladzijde op 300, 400. Maar daar gaat hij alles over vertellen. Uiteraard, Zandvoorts nieuws... Nou, ook de komende twee platen ontbreekt ook niet... Uh, zoals gezegd, half drie het weerbericht. Uh, en nog meer uh, gedichtjes uh, tussendoor? Ja, ik heb in het archief een beetje gezocht naar, uh, naar passende gedichten. Als er tijd voor is, dan uh, dat kan dus. Uh, wellicht in het tweede uur of in het, uh, Dat laat ik aan jou over. Uh, wat het archief geplukt over Zandvoort van toen en nu. En natuurlijk ook over de radio. Uh, uh, maar daarover uh, kan dus links en rechts af en toe voorbij komen. Oké. Okay. Goed, wellicht ook het tweede uur. Uh, wat we natuurlijk voor u ook volgen uh, is uh, voetbal. En wel het WK-voetbal. Om um, twee uur is de wedstrijd begonnen tussen België en Marokko. De tussenstand na 10 minuten en 10 seconden gespeeld te hebben is nog steeds 0-0. Uh, wij houden nu op de hoogte. Wellicht... Nou, de eerdere visie hebben we niet. Nee, nee. Die hebben we platgelegd. Uh, wellicht de laatste pitreport, want ze zijn allemaal met vakantie nu en iedereen is weg. Maar afgelopen week werden toch nog getraind of uh, geoefend. Afgelopen dinsdag. En uh, Met deelname van twee Nederlanders. Hè? Want uh, volgend jaar hebben we twee Nederlanders in de Formule 1. En natuurlijk veel leuke muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender in Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Goedemiddag. Wij uh, hadden albert een uh, hele tijd uh, in Zandvoort op zaterdag en zondag. Zos live. Oftewel Zandvoort op zaterdag of uh, ja, Zandvoort dat... op zondag uh, live. Nou, dat, had ook een, nou, dat had ook een speciale reden. Hè? Want met die corona mochten nergens de live concerten worden uitgezonden. Klopt. En toen uh, kwam jij op dat briljante idee om uh, zoals live te doen. Dus allemaal re live registraties. Dus hebben we lekkere, nou veel uh, van die uh, registraties ook vandaag in het uh, programma. Leuk, hartstikke leuk. Ja, Toch? Je begon goed. Uh, ja, dat je moet, uh, dacht uh, ik. ja, dat dacht ik. Nou, we gaan nog één draaien en dan het uh, nieuws in het kort. In uh, deze platen ook even speciaal voor jou natuurlijk. De man with the golden voice. Hier is de Time Bandits. Dat waren de Time Bandits met de Man With The Golden Voice. Ja, die zit tegenover mij. Ja. Dus uh, nou, het nieuws in het kort nu met de uh, Man With The Golden Voice. Uh, Albert-Jan. Een hoogtepunt tijdens de receptie van het tienjarig jubileum... van de seniorenvereniging Zandvoort... was natuurlijk de uitreiking van een eervolle koninklijke onderscheiding. Uit handen van burgemeester David Molenburg. kreeg een zeer verraste voorzitter Gerard Kuiper... Het lintje opgespeld. Hij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dat ben jij ook, hè, lid? Ja, ja jij bent ook lid. Uh, onder luid applaus en met de woorden... het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd... Gerard Kuiper te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau... werd bij een emotionele Gerard Kuiper het lintje op zijn gespeld. Een mooie slot van de receptie kon hij zich er niet wensen. Volgende week... Uh, vertrekt de laatste bewoner uit het appartementenkochgebouw aan het Badhuisplein. Dan kan ook meteen begonnen worden met de voorbereiding van de sloop van dit gebouw. Er worden hekken geplaatst en als eerste begonnen met de asbestsanering. Aansluitend wordt al het aanwezige leidingwerk verwijderd. En daarna komt, kan de daadwerkelijke sloop van het gebouw beginnen. De exact, exacte datum is nog niet bekend, maar zal uh, ruim van tevoren bekendgemaakt worden door de gemeente. Wethouder Peter Kramer is verheugd dat de sloop nu echt dichterbij komt. Het badhuisplein is de centrale plek waar het dorp en het strand samenkomen. Te lang heeft dit vervallen gebouw het beeld van dit plein bepaald. Eindelijk kunnen we nu een volgende stap maken en bouwen aan een toekomst en uitstraling van onze mooie badplaats. Natuurlijk wordt vooraf, voorafgaand aan de sloop onderzocht hoe de aangewezen panden... de rotondeflat en het gebouw Badhuisplein 8 tot met 12... met onder andere de ijssalon wind- en waterdicht worden beschermd. De aannemer van de sloop neemt binnenkort contact op met de omwonenden om dit te bespreken. In 2019 werd door de gemeenteraad van Zandvoort... ter gelegenheid van het afscheid van, uh, van Niek Meijer, thans burgemeester in de gemeente Huizen... De burgemeester Niekmeijer Meijer vrijwilligersprijs ingesteld. Deze prijs wordt jaarlijks als blijk van waardering uitgereikt aan een van de genomineerde vrijwilligers. Afgelopen vrijdagmorgen werd de prijs uitgereikt aan het hele bestuur van de toneelvereniging Wim Hildering. De prijs, een wisseltrofee in de vorm van een valk, werd uitgereikt op het raadhuis door burgemeester David Molenburg en wethouder Gert-Jan Bluis. Uit het juryrapport een bijzondere nominatie, omdat het niet één persoon is, maar een heel team. De leden zijn erg blij met de wijze waarop dit bestuur de toneelvereniging bestiert. Bijzonder, omdat het een hecht team is, vooral jonge mensen die dit doen naast hun drukke baan en jong gezin. Niet alleen verzorgen ze de gewone verenigingsrondslomp, het is ook een creatieve club die zoekt naar kansen, vernieuwingen en samenwerking. De burgemeester Niek Meijer vrijwilligersprijs is een jaarlijkse blijk van waardering voor personen of organisaties die vrijwilligerswerk doen in ons dorp. Er waren dit jaar tien genomineerden. De prijs werd in 2019 opgedragen aan voormalig burgemeester Niek Meijer als dank voor zijn betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk tijdens zijn burgemeesterschap. Nou, ook vanaf hier van harte gefeliciteerd met deze vrijwilligersprijs. Wij in het tweede gedeelte van het eerste uur van Zandvoort op zondag... zullen wij het interview met het bestuur... wat gisteren morgen tijdens Goedemorgen Zandvoort plaatsvond... voor u herhalen. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Dat was het uh, nieuws weer zoals je dat uh, gewend bent... van je eigen lokale radio, CFM. We zijn er al 32 jaar onder radio. Dus listen to the radio. Concierge. By the bikes and off the stairs, snap the latch and creep into the room. Dat was Tom Robinson en Listen to the Radio. Nou, als we het daarover hebben, albert weet jij nog uh, hoe het uh, met jou begonnen is uh, bij de radio? Ja, dat gaat, dat gaat meer dan twintig uh, jaar terug, hè? Sjeetje. Ik zat op een gegeven moment uh, op Badhuisplein. Uh, daar had je toen nog uh, die van Werf, die uh, Willem van der Werf, die had daar een soort uh, ja, uh, eetcafé. Nou, een groot eetcafé, het is nu een pannenkoekenhuis. En toen kwam ik in gesprek met een van de vrijwilligers van de, van de lokale radio. En ik woonde net in Zandvoort. En hij zei van, uh, is dat niks voor jou? Nou, toen ben ik er... Uh, ja, voordat ik het wist, zat ik in, die oude studie, of tenminste in de studio aan het Gasthuisplein. Boven nog, met dat glazen luikje en een aparte... aparte spreekkamer, aparte spreekkamer. Zat ik uh, CFM Jazz te presenteren. Kijk, wat op, leuk! Op de uh, zondagmorgen. Ja, dat was een heel team. En dat, is, dat bestaat nog steeds. Het is nog steeds een heel team... Wat elkaar afwisselt. En, uh, en zo is het begonnen. Ik had het altijd al gewild hoor, bij de radio. Maar ja, toen ik 15 was, had ik gesolliciteerd bij de diverse omroepen in Nederland. Maar niemand wou me hebben. <laughs> maar goed, ZFM wou me wel hebben. <laughs> dus toen, uh, toen is het begonnen met uh, jazz op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Nou, helemaal goed. We gaan straks uh, verder praten, maar eerst het weer, zometeen. En over jazz uh, gesproken, nou, dat hebben we ook hoor. Trouwens. Down, down, hey, swing it on. Down, down. Down, yes, yeah, swing down, it on Down, down, down, down Now swing it up Up Higher up Now swing it back Down, down, down, down. yes, yeah, swing it back Down, down, down, down Now swing it up Up, up, up What a song Day. So beat that rhythm, boy Just send yourself a holler hey If not, just holler hoi hey Swing it on down, down, down Yeah, swing it on down, down, down, down Now swing it up Up, up, up What a song Rhythm Boy Just send yourself And holler hey If not just holler ho. Swing it on Down, down, down Yeah, swing down, it on down down, down, down, down Now swing it up Zo begon het allemaal met Albert Jan op de Zandvoortse Radio CFM. Onder meer ook met de uh, Mills Brothers en uh, Count Basie. Down, down, down. Ja, wel leuk hoor, zo'n uh, jazzplaatje tussendoor, uh, ja, Albert Jan. Volgende week mag je gewoon weer tachtige jaren draaien. Ja, ja. <laughs> ja, ik, ja ik heb ze wel klaarstaan, maar okay. ik hou ze een beetje in mijn zak vandaag. Uh. Heel verstandig. Nou, het weerbericht. Nou, zowel vandaag als morgen is het bewolkt en valt geruime tijd regen. Vooral later vandaag regent het stevig door. Vanaf dinsdag nemen de neerslagkansen af, maar het is wel overwegend grijs en nevelig met een grote kans op hardnekkig gemist. Vanaf donderdag draait de wind naar het oosten en neemt in kracht toe. Daarmee wordt niet alleen wat heldere, maar zeker ook koudere lucht aangevoerd. Terug naar vandaag. De bewolking overheerst vandaag en vanuit het westen volgt geruime tijd regen. Ook vanmiddag is het grijs en bewolkt en later uh, gaat het ook nog wat harder regenen. De zuidenwind is matig en aan uh, zee vrij krachtig en het wordt een graad of 8. Vanavond en vannacht is, het en is en blijft het bewolkt en regenachtig. De wind neemt in kracht af en het kwik daalt nauwelijks naar 6 of 7 graden. Morgen is het wederom grijs en druilerig met af en toe regen en motregen. Waaien doet het niet of nauwelijks en het wordt 8 à 9 graden. Dinsdag start de dag mogelijk grijs met nevel en mist. In de middag breekt in het westen van de Randstad de zon mogelijk door. Verder trekken er enkele buien over de regio. Er staat weinig wind en het wordt 9 graden. Ook woensdag is de kans op mist groot, maar in de middag ook kans op de zon. Op een lokale bui na is het droog en het wordt een graad of zeven. In de rest van de week tot slot en dan uh, week en ook in het weekend... is het vrijwel overal droog en zien we steeds vaker de zon tevoorschijn komen. De wind waait overwegend matig uit het oosten tot noordoosten... en daarmee wordt koudere lucht aangevoerd. De temperatuur komt in de middag uit op 5 graden. Tijdens de heldere nachten vriest het licht... Al dus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan. Ja, we hebben jarenlang het weer gedaan uh, om half drie. Eerst met uh, onze eigen weerman uh, natuurlijk, uh, Lex, Lex van der Hoorn. Ja, ja, vanwege gezondheid uh, moest hij daar uh, helaas uh, mee stoppen. Lex, mocht je luisteren, heel versterkt uh, trouwens... En, uh, ja, we hebben jarenlang hebben echt uh, ja, heel prettig uh, weerberichten uh, van hem gehad. Toch? Ja, elke, elke het is altijd keurig op tijd, hè? Keurig op tijd, En als ik dan ja? een foto van hem maakte, terwijl hij weer voorlast, was het weer voorlas... Zat hij al... meestal op het strand? Nee, nee, hij Oh hij nee. Oh, en, ja, en maar ook het op het strand. Hij half drie op zijn horloge. Dat, die foto's die kwamen uh, afgelopen week ook nog even voorbij. Nee, jarenlang een trouwe weerman uh, aan, uh, aan Lex gehad. En... Uh, ja, ook vanaf deze plek uh, bedankt voor de samenwerking Lex. Het was een mooie tijd. Een mooi gedicht had ik hem toen nog voor ja, gemaakt. Ja, zeker. Die heb ik helaas niet bij me. Maar hey, uh, out of sight is niet out of mind. Zo is het. Uh, dankjewel voor het meer. Dat was het weer. Zie het voor. En zo duiken wij vanmiddag het verleden in. Hier is That Was Yesterday. Broer, ook reageert trouwens uh, Albert-Jan op deze uitzending. Hè? Dus Rob heeft toch een beetje verstand van muziek. Zijn hij nou zoiets? Ja, zo. Dus, oh, oh, oh, oh Herman, die... Herman, Herman, Herman. Uh, <laughs> Veilige afstand. <laughs> ja, zeker. Nou ja, je hoorde de, die Animals ook uh, door jou uitgekozen. Ditmaal wel een lekker nummer. Ja, ik tussen kiezen tussen White, uh, House, House of Dry sun. sun. Nou, dat is het dat is favoriete nummer van mijn, mijn broer. Dus ik denk, nou, dat doe ik die andere. Ja, Want die heeft vrouwen dan nou ook weer leuk. Oké, okay, nou, helemaal goed. Uh, ja, uh, hoe heet het? Sinterklaas moet nog komen. De eerste kerstwensen uh, uh, hebben ons ook inmiddels al bereikt. Want uh, deze kerstwensen is van de bewoners van de camping Zandervoerder. Dutchen Group, de nieuwe aandeelhouder van Camping Sandervoerde... heeft de gemeente recent per brief geïnformeerd... dat zij het voormalige TZB-terrein en Camping Sandervoerde... aan de Kennemerweg opnieuw willen inrichten... en de huidige camping willen vervangen door 250 luxe vakantieschalets. Caravan Park, eigenaar van het TZB-terrein en de Park, maakte vervolgens in 2006 plannen om het perceel op een andere wijze... tot ontwikkeling te brengen, waarbij een gedeelte van de Park gehandhaafd zou blijven. Alles leek in kannen en kruiken en iedereen kon zich vinden in deze plannen. Met de aankoop van een stuk grond aan de Zandvoortse Laan voor nieuwbouw van twee huizen was ook de toegangsweg naar het gebied verzekerd. Echter omdat de rode contour nog steeds geldt en de bestemmingsplan kost verloren en omstreken voor die plek nog altijd recreatie, verblijfsrecreatie is, is er nog steeds geen ruimte voor extra woningbouw. Begin 2021 kondigde Kennemerpark Park aan dat het nieuwe aandeelhouder, Dutchian Group BV, wilde dat de familiecamping per 31 maart 2022 zou plaatsmaken voor een luxe vakantiepark. De recreanten van de camping zijn sindsdien samen met hun advocaat Kirsten Wilms de strijd aangegaan. Kennermer Park startte vervolgens een procedure bij de geschillencommissie. Deze gaf aan dat in tijden van de opzegging geen sprake was van een concreet en volledig plan voor een nieuwe ontwikkeling, en dat de opzegging dus niet rechtsgeldig was. Vervolgens startte op 9 november Jongsleden Kermenpark een procedure bij Rechtbank Haarlem. Vlak voor de zitting stuurde Kenmer Park een nieuwe opzichtbrief naar de recreanten. Ook nu was de vraag of de eigenaar van de camping wel een concreet en uitvoerbaar plan had. Tijdens de zitting bleek dat Kenmer Park alleen een conceptversie van het benodigde archeo archeologische rapporten kon laten zien. De vraag is dus nog steeds of zij de 250 grote chalets kan bouwen naast een beschermd natuurgebied... zonder stikstofvergunning en, aan, uh, en een flora- en fauna-ontheffing. En daarover uh, en over nog meer vraagstukken... zal de rechtbank zich moeten gaan buigen. Het bestuur van Zandenvoorde blijft ondertussen strijden... om de laatste familiecamping van Zandvoort te behouden. Ook de landelijke politiek werd met een motie van de SP Noord-Holland... wakker geschud om zoveel mogelijk campings beschikbaar te houden... voor mensen met een smalle beurs... De actievoerders zijn ervan overtuigd dat ze gezamenlijk een tij kunnen keren. Op 21 december zal de kantonrechter een uitspraak doen... en de recreanten hopen op een positieve uitspraak. Een mooi kerstcadeau is er niet. Nou, een mooiere kerstwens kan ik me ook niet voorstellen... voor de bewoners van de camping Sander Voerde. Dat dacht ik ook. En ik heb er nog eentje ja, ook weer voor jou uitgekozen. Die gaat een beetje over de kerst, deze plaats. Ja. Het licht van de kerstboom. De, de nieuwe Daniel Loewes. Luister maar, van is leuk. Goeiemorgen, weer een jaar, de feestdagen geven en dan is dat ook weer klaar, zo mooi als eerder Ver is al die liedjes op de radio en al die lichtjes en die lampjes. Daar kom je toch wel in de sfeer. Ik kan er niks aan doen. Het raakt. mezelf, het uh, dan kan jij alvast een klein beetje winnen, hè? Aan het uh, geluid uh, uit uh, Drenthe. <laughs> nou, daar was je al wel uh, redelijk aan gewend, toch? Of niet? Uh, ja. ja uh, het licht van de kerstboom hoorde, trouwens. Uh, de nieuwe single van uh, Daniel Loewes. No. Uh, ja, nou ja, ik heb uh, trouwens... Uh, ja, we gingen nu uh, naar de kerst toe, maar... Uh, ja, in de zomerrits hebben we natuurlijk ook uh, geregeld uh, gedraaid uh, op de radio... En een van die platen die uh, jij wel vaker uh, aanvroeg... dat heb ik onthouden, uiteraard. Hè. Na, na, dan mag ik dat mag ook wel naar uh, ja, twintig dat, dat, uh, <laughs> dat is iets van uh, Buena Vista Social Club. Altijd goed. Altijd goed, hè. Nou, deze uh, hebben, hebben we ditmaal uh, uitgekozen. Hier is Kan uh, Kan. Nou, maar het weer in Drenthe is toch niet veel beter dan hier, uh, Albert-Jan. Dus uh, daar hoef je het zeker niet voor te doen, nee, toch? Jij ja, ja, ja, draait nou dit ja. uh, de Cubaanse muziek, maar uh, ik kom daar straks tijdens de evenementagenda nog even op terug, want in uh, begin uh, oktober, dan um, wel op 11 december, uh, komt er een Kerstconcert van een Cubaans koor. Coro Cantoro richting, richting het eh, eh, eh, noorden. Het zuiden, maar moet ik zeggen westen. Dus euh, daarom kom ik tijdens de evenementagenda nog even op terug om half drie, half vier. Half vier, helemaal goed. Nou, ja, leuk. Ja. Dus nou ja, mochten de mensen jou, uh, nog een uh, plaat voor jou nog een plaat willen horen, kunnen ze zich uiteraard melden. Bij jou, je bij jou, want ik heb nu met mijn mobiel. <cười> oh ja, ja, ja mobiel. Jij, <las> jij draait nu vanaf je mobiel. <telt> ja. Nou ja, dat gaat helemaal goed. Nee, ja, dus uh, mocht je een plaat willen horen voor uh, Albert-Jan. Ja. Dat verdient hij uh, meer, dan, uh, meer dan dat verdient hij wel, zeker. Dus uh, laat het even weten op uh, 06 10 10 28 10. Oh, oh. <laughs> het nummer uh, van, uh, van mij. Dan uh, kan je... Oh, ja. Kan je een verzoek laten aanvragen voor dit programma. We gaan nog een uh, plaatje draaien zo uh, vlak voor het nieuws. Nou, we pakken er nog twee en uh, we beginnen met uh, deze. Heel veel SOS live hè, vandaag, want uh, ja, dat was wel een van de leukste onderwerpen die wij gehad hebben in ja, het uh, programma. Met, wat dat betreft ben ik corona wel dankbaar. Ja, ja er zijn <lacht> ook uh, goede dingen uit de coronatijd gekomen, zoals uh, deze plaat die dan ook in de lijst uh, terecht kwam. Samen met uh, Paul Jan en uh, Sens Unadonna. Wat een uh, mooie, lekkere, zonnige single trouwens, uh, Albert-Jan. Dit is echt de pizza-muziek. Ja, en terwijl het nou een beetje regenachtig is uh, vandaag in uh, Zandvoort. Maar goed, zometeen het volgende uur. Nog twee uur lang Albert-Jan Vos. En uiteraard ook heel veel muziek van hem. Maar uh, deze draai ik ook nog eventjes zo vlak voor uh, drie uur. Santé.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 Frottee, frottee. Si tu ne me connais pas. Brossee, brossee. Tu pourras toujours te brosser brosser Si tu ne me respecte pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.